Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het CDA gaat met Henry Bontebal de verkiezingen in. De boodschap die hij heeft is iets anders dan die van zijn voorganger, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Van oorsprong is uh, het CDA echt een regionale partij. Groot buiten de steden, niet in de steden. Henry Bontebal is een echte Rotterdammer. Ik heb CDA'ers vandaag hardop horen afvragen... of Henry Bontebal ooit wel eens in een boerderij is geweest. En door de keus voor deze Bontebal te maken... lijkt het niet het idee dat het CDA de boerenstemmen willen terugverdienen. Die ze verloren aan BBB. Het Italiaanse vliegveld Cantania op Sicilië blijft nog de hele nacht dicht vanwege een vulkaanuitborsting. De etna op het eiland heeft as uitgespuwd en daar heeft het vliegverkeer last van. Om zes uur morgenochtend moet de luchthaven weer open gaan. Slecht nieuws voor Julian Timber. De voetballer van Arsenal en het Nederlands elftal ligt er maandenlang uit. Hij raakte dit weekend geblesseerd tijdens zijn allereerste wedstrijd in de Engelse Premier League... Hij heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie beschadigd... en kan dus voorlopig niet spelen. Ook niet tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje later dit jaar. En niet luieren aan het zwembad en elke dag langs het all-inclusive-buffet schuifelen... Maar survivalen op vakantie. Extreme survivaltochten zijn in trek. En ook cursussen om te leren overleven in de natuur doen het goed. Zo kan je in Baarn, in Utrecht, leren om een lange tijd in de bossen te overleven. Er zijn heel veel redenen voor. Het begint, denk ik, met dat het heel leuk is om te doen. Ik zie echt twinkeloogjes bij de mensen. Op het moment dat ze zelf een heel sterk stuk touw hebben gemaakt van brandnetelvezels. En ze erachter komen van, hey, deze omgeving hier, daar kan ik van leven. En daar kan ik leuk van leven. Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat dit soort off-grid vakanties vooral onder jongeren populair zijn. Die zoeken veel vaker naar een bestemming ver weg van de bewoonde wereld. Het weer vanavond blijft het nog lang warm en droog. Maar vannacht en ook morgen vroeg kan er op sommige plekken een bui vallen. De rest van morgen zonnig en een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 ...waar jullie als luisteraar ook verzoeknummers kunnen aanvragen. Indien gewenst bel ik jullie hierover op over het verhaal achter jouw verzoekje. En vanavond is alweer de derde uitzending van dus deze uitzending, Play It Loud Request... ...waar jullie de kans kregen om jullie favoriete metal track aan te vragen. En zoals gezegd kan dat elke keer op een ander breed thema. Het thema waar jullie vanavond uit konden kiezen is de metal jaren negentig. Wat is voor jou de lekkerste 90s metal en Waar heb jij bijzondere herinneringen aan? Of welke heb je al heel lang niet meer gehoord en wil je dus graag horen bij Play It Loud? Ik heb weer een flink aantal verzoeknummers van jullie mogen ontvangen. Waarvoor dank. En ik zal deze uiteraard vanavond met liefde voor jullie gaan draaien. Alle overige muziek die vanavond wordt gedraaid is uiteraard weer eigen inbreng. Zoals elke week begin ik de uitzending met de uuropener En ditmaal mochten de Noord-Ieren van Therapy het spits afbijten met de heerlijke rockknaller Inside. ...afkomstig van het doorbraakalbum Trouble Gum uit 1994. De band opgericht in 1989 begon hun eerste paar jaren aanvankelijk Underground... ...maar dankzij de releases van het debuut Baby Teeth uit 1991... ...en de EP A Pleasure Death uit 1992... ...kwamen ze bovenaan in de Britse indie hitlijsten terecht... Hiermee werd de interesse gewekt van platenlabel AM, die de band tekende en de band hieronder hun tweede volledige album, Nurse, uitbracht. Waarop ook hun allereerste top 40 single, Teeth Grinder, werd uitgebracht. Het succes kon niet beter, vallen tezamen met de grunge opleving in de VS en daardoor werd Therapy zelfs de Irish Nirvana genoemd door de Britse pers. Een commerciële hoogtepunt werd in 1993 bereikt dankzij een reeks succesvolle singles in aanloop naar hun vierde album Trouble Gum, dat een jaar later verscheen. Rond deze tijd genoten de band van mainstream succes en verschenen ze zelfs in de Britse mainstream... Chart Show en Top of the Pops. Aan deze periode van succes kwam echter een einde in de vorm van het volgende album... ...dat in 1995 werd uitgebracht getiteld Infernal Love... ...dat een veel meer experimentele inspanning was en teleurstellende kritieken kreeg. Durmer Ewing verliet de band in 1996 en werd vervangen door Graham Hopkins. Na een iets wat moeilijke periode in de rest van de jaren 90 ging de band door het nieuwe millennium in... Waar ze tot op de dag van vandaag een consistente tour- en platenact zijn gebleven, zij het op cultschaal. Mijn eerste verzoekje van vanavond kwam wederom van trouwe luisteraar en mijn zwager, Jesus Espinoza Enriquez, die met maar liefst twee verzoeknummers kwam. Normaal doe ik één nummer per luisteraar per keer, maar voor hem maakte ik graag een uitzondering. Het eerste nummer waar hij mee kwam is een van een grunge band die we allemaal kennen. Dan heb ik het over Pearl Jam en het nummer kennen we allemaal aangezien het één van de band's mooiste en bekendste nummers is. Ik heb het natuurlijk over de Power Ballad Black, afkomstig van het magistrale debuut Ten uit 1991. Het hele album is een pareltje volgens hem en daar ben ik het helemaal mee eens. Het was voor hem dan ook niet moeilijk een nummer van dit album te kiezen voor zijn verzoekje. Jesus, ik ga hem graag voor je draaien. Ook al is hij erg mainstream voor mijn programma, maar dat geeft niets. De luisteraar bepaalt tenslotte wat er gedraaid wordt. En daar heb ik niets tegen in te brengen. Thanks for your request, man. Enjoy this jewel of a song. Black van Pearl Jam. as right, so pearl damage. Black, aangevraagd door Jesus Espinoza Enriquez, een eigen inbreng aangezien ik niet of voldoende requests heb ontvangen om de playlist te vullen van de Britse doom metal band Paradise Lost met het meer poppy Sages Words, die we vinden op hun zesde album One Second uit 1997 en dit was tevens het eerste album waar hun vertrouwde gothic doom metal geluid plaatsmaakte voor een meer elektronische richting, die op de twee volopvolgende albums, Host en Believe in Nothing, nog te horen waren voor ze hun eigen geluid lang weer herpakte. Say Just Words was uitgebracht als single van het album en tevens het nummer dat mij in aanraking deed komen met de band. Het oude werk was gek genoeg niet het eerste wat ik van ze hoorde, maar dat was dus dit album. Het album is tot nog toe zelfs het best verkochte van de band en stelde ze in staat te tekenen bij de Duitse tak van AMI Records. Mijn tweede verzoekje van deze avond kwam van de zondvoortse vrouw Patricia Westmaas, die mij via de Facebookgroep liet weten dat ze een mooi verhaal heeft bij het nummer van Rage Against the Machine. Ze vertelde me dat ze als 14-jarig meisje... ...met haar opa naar Pinkpop keek op televisie... ...en dat machtig mooi vond om te zien. Het optreden van Rage Against the Machine... ...met name van het geweldige nummer Killing in the Name... ...van Pinkpop 1993... ...is haar het meeste bijgebleven... Helaas is haar opa datzelfde jaar later dus nog uh, overleden. Maar de herinnering is er nog altijd. Dankjewel Patricia voor jouw mooie verhaal. Ik ga dit nummer dan ook speciaal voor jou draaien. En opdragen aan jouw opa. Uiteraard draai ik wel de live versie van dat betreffende optreden voor je. Hoe vind je dat? Bedankt voor jouw request en geniet ervan. They use force to make you do what the have decided you must do.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 But Faith No More stond op Pinkpop van 2015. En uh, ze draaiden onder andere Ashes to Ashes en ook dit nummer, zoals je gehoord hebt, Collision worden We echter wel uh, de studioversie uiteraard van het zesde album. Album of the Year in 1997 en tevens het laatste album voor hun elfjarige onderbreking van 1998 tot 2009. Collision was echter geen single van dit album, terwijl Ashes to Ashes dat wel was. Sinds hun reunie in 2009 hebben ze tussen 2009... Of, uh, ja, tussen 2009 en 2010 getoerd met de Second Coming Tour en hun zevende en tevens comeback album Soul Invictus uit 2015 uitgebracht. Waar ze aansluitend ter promotie door Amerika en uh, Europa toerden en ze dus ook landgraaf aandeden. De band was vooral succesvol van midden jaren 80 tot eind jaren 90 dankzij de albums Introduce Yourself uit 87, hun doorbraakalbum The Real Thing uit 1989, Angel Dust uit 92 en King for a Day uit 1995. Last minute ontving ik nog een van de laatste verzoekjes van mijn beste vriendin Angela Lauwe uit Zaandam, die graag een nummer van de legendarische en in de jaren 80 beruchte hardrockband Guns N' Roses wilde horen. Wellicht een van hun grootste hits, komend van het eerste deel van de succesvolle Use Your Illusion saga, die beide tegelijk werden gereleased in 1991. Guns N' Roses kwam hiermee om nog een noemenswaardig te blijven in het jaar dat grunge zeer populair werd dankzij releases van bands als Pearl Jam, Nirvana en Soundgarden en en hair metal bands het moeilijk kregen. Hoogtepunt van het album en het verzoekje van Angela is November Rain, een bijna 9 minuten durende epos dat een orkest, een backup zangers, meerdere gitaarsolo's en een blockbuster video van anderhalf miljoen dollar bevat met zowel een bruiloft als een begrafenis. Genieten van Angela en bedankt voor je aanvraag. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting shit, but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross ups in my mind. On my own, here we go.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 In the set on overdrive. The clock is laughing in my face. The crooked spine. My sense is dull. That's the point of delirium. On my own, here we go. I'm going bleed Right up and falling out my skull My mouth is dry face is numb But I've been smiling out in my room Redenom, na het verzoekje draaide ik weer mijn eigen inbreng... in de vorm van een lekkere popke, pop -punk klassieker van Green Day. Brains 2 hoorden jullie zojuist na het prachtige November 1... aangevraagd door Angela Lauwe. De band brak door dankzij hun labeldebuut Dookie uit 1994... met hits als Basket Case en When I Come Around... die ervoor zorgde dat punkrock mainstream werd. Maar hoe geef je een vervolg aan een album... dat de je onverwacht en tegelijk tot wereldsterren maakt door alle angst en energie in het vervolg te steken... en dat deden ze met het jaar daarop verschenen Insomniac... waar Brainstorm op te vinden is. Met een veel sombere toon, zowel textueel als muzikaal... dan zijn voorganger, vertelde Billy Joe aan Rolling Stone... dat hij de lelijkere kant wilde laten zien... van waartoe Green Day in staat was op Insomniac. Het meest indrukwekkende van alles is echter het feit... dat de altijd dynamische songwriting van Green Day... nooit heeft geleden onder deze hernieuwde lelijkheid. Tot op de dag van vandaag. Vandaag is dat nog steeds een geweldige prestatie. Voor het eerste uur van deze derde Play It Loud Request, er zo weer op zit, hebben jullie nog één blokje muziek te goed, waarvan er één is aangevraagd door een luisteraar die ik na de komende eigen ingebrachte metal zal gaan bellen over zijn verzoekje en zijn verhaal erachter. Maar eerst dus zoals elke week het wekelijkse metal nieuws. Wat is er de afgelopen week gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de Metal units. De Amerikaanse power metal band Vicious Rumors maakte vorig jaar bekend... dat zanger Brian Allen vervangen werd door ex-metal church zanger Ronnie Munro. Op 8 augustus maakte de groep bekend dat zanger Ronnie Munro... omwille van medische problemen tijdelijk een stap opzij zet. En zijn rol als zanger terug door Brian Allen wordt overgenomen. Dragon Force heeft een nieuw onderkomen. De band heeft getekend bij Napalm Records... die het volgende album gaat uitbrengen. En wanneer die gaat komen is nog niet bekend... maar in oktober beginnen de heren en dames... aan een tournee voor een nieuwe plaat. Te beginnen in Noord-Amerika. We verwachten dus voor die tijd wel al iets meer te weten. Wie de band dichterbij wil zien... moet of naar Spanje of naar Duitsland... Dragonforce staat namelijk op respectievelijk Leendas del Rock en Summer Breeze festivals. De Amerikaanse death metal band Cannibal Corpse kondigde onlangs hun nieuwe album getiteld Chaos Horrific aan. dat ze op 22 september in samenwerking met Metal Blade Records zullen uitbrengen. Voor de fans die zo lang niet kunnen wachten, is er goed nieuws. De groep heeft namelijk onlangs een videoclip opgenomen voor de nieuwe single Summons for Sacrifice. De Duitse power metalers Halloween hebben hun optreden dit weekend op Helsinki Metal Festival in Helsinki, Finland. en het Bloodstock Open Air Festival in Derbyshire Verenigd Koninkrijk afgezegd... vanwege een acute keelontsteking van de zanger van de band Michael Kiske. Halloween wordt op Helsinki Metal Festival vervangen door Apocalyptica, terwijl K.K.'s Priest, de nieuwe band met oprichtende Judas Priest-gitarist K.K. Downing... Halloween vervangt bij Bloodstock Open Air. En dat was het weer voor deze week qua nieuwtjes. Volgende week horen jullie weer de laatste nieuwtjes. Maar we gaan nu gauw terug naar het laatste blokje, dit eerste uur... met, zoals gezegd, eerst een lekkere plaat van Braziliaanse trashers van Sepultura in wat de zwanesang van hun iconische line-up zou zijn, brachten de Brazilianen een van, een van de meest revolu revolutionaire albums van metal. Door het geluid dat ze hadden neergezet op de voorganger Chaos AD te combineren met ritmes en percussie en de Latin in smaak van hun thuisland. Plus een knipoog naar de ontluikende nu metal scene. Was Roots een voorbeeld van de ware pioniersgeest van metal uit de jaren negentig. Hatta die ik zo ga draaien, was de laatste single van het album, maar ook de laatste waar Max Cavalera op te horen was. Het gaat over het Leven in de favelia's van Brazilië en de strijd van het leven in armoede en het geweld en de misdaad die daarmee te gepaard zijn. Ja. Aan de telefoon heb ik Ronald van der Meijen over zijn verzoekje van vanavond... die we tot slot gaan horen dit eerste uur. Goedenavond, Ronald. Fijn dat ik je aan de lijn heb. Hey, goedenavond. Ah, hi, goedenavond, man. Je kwam uh, laatst minuut nog met een nummer die je graag wilde horen. Kun je me vertellen welke dat is, man? Uh, nou, ik weet hem echt niet zo uit mijn hoofd. Jij kan hem beter afkondigen dan ik. Ja, ja, Cradle of Filth had je aangevraagd. Ja, ja Cradle of Filth. En uh, volgens mij was het de witch... Craft, uh... To Eve, the art of witchcraft. Om ja. even te helpen, yes. Ja. <laughs> dat is niet de makkelijke titel om te onthouden. Nee, <laughs> nee, nee. snap nee. dat we je me even niet Wel een van de meest gaafste nummers die Credo of ooit heeft gemaakt. Ja, ja, ik heb hem al heel lang niet meer gehoord, moet ik je eerlijk zeggen. De, het album staat al best wel lang in mijn kast. Maar uh, ja, nog niet heel veel geluisterd, eerlijk gezegd. Maar het is een klassieker uh, op black metal gebied, sowieso. Ik uh, ja. ben wel erg benieuwd om hem weer te horen. Uh, maar waarom heb je voor dit nummer gekozen? Ja, dit nummer is uh, echt uit mijn uh, uh, gothic tijd. Uh -huh. uh, Kredo uh, ben ik gaan luisteren door een uh, toenmalige ex-vriendin van mij. Yeah. En uh, hier hebben wij gewoon echt nachtenlang, echt uh, dagenlang op opgedanst, uh, plezier gemaakt. Okay, we zo. zijn uh, na naar live concerts geweest van Kredo in Nederland. Oh, wow. uh, we zijn uh, samen een keer uh, uh, op een, um, hoe heet dat, uh, begraafplaats geweest. Yeah. En dan hadden wij nog ons Discman. En dat, dat hadden wij vroeger in de jaren negentig. Ja. En we hadden een paar speakertjes erbij geregeld die je erin kon pluggen. Ja. En dan gingen wij dit nummer gewoon luisteren met uh, een beetje kaarslicht erbij op een begraafplaats. Oh, wow, gezellig. Het <laughs> ja, ja. past helemaal bij de sfeer van het nummer natuurlijk. Ja, dat ja, sowieso. Ja. nou We gaan hem zo lekker voor je draaien. Ik moet helaas uh, een beetje afkappen nu. Uh, maar het blijft een geweldige band, dat is een feit. Uh, Luister je nog steeds naar uh, hun muziek? Uh, zo heel af en toe. Niet zo heel veel meer. Maar dat komt omdat ik ja, andere omstandigheden heb. Ah, oké. Okay. Dat zijn niet zulke leuke omstandigheden? Of gewoon vanwege werk of familie? Nee, vanwege, puur vanwege werk. Ah, oké. Okay. Nou, we gaan hem er gewoon lekker in knallen voor jou. En dan uh, hopelijk dat het uh, weer een beetje herinneringen naar boven brengt, man. Ja, zeker. Dan ga ik hem op standje -ruzie zetten. Doe dat. Hey, Dank je wel voor je input. En uh, ja. geniet er lekker van. Ik spreek je gauw. Yo, later. Later.